Een hele goede avond en welkom op het geboortefeest van Soundway. Dit, dit, dit is jouw host Christophe Minten. Zo, en nu gaan we dan over tot de inzegening, de plechtige inzegening. Ik ben heel benieuwd. Ik vroeg al aan Harmieke: Harmieke, wat kom ik zegenen? Een project of een persoon? <lacht> <lacht> en uh, het logische antwoord is natuurlijk doorheen de persoon dan wordt het project ook zichtbaar. En dus moeten we natuurlijk de persoon zegenen en het project daarbij. Dus het gaat over de soundwave die uit jou voortkomt hè, en die jij zal creëren, maar niet alleen zal creëren, je zal er mensen voor uitnodigen zoals het hier al hè, gesymboliseerd wordt. Mensen zullen mee de wave kunnen bepalen, de frequentie kunnen bepalen, de hoogste frequentie zijn de beste. En de frequenties, die moeten we uit de wereld helpen door mooie producties, door schoonheid, door kwaliteit. En ik ben ervan overtuigd, ik weet het gewoon dat jij, maar ik wil daarvoor garant wensen te staan met Armike en met iedereen die wil meewerken. Dus dat is het mooie dat hier gebeurt vanavond. En ik mag dat zegenen. Wat is zegenen? Dat is eigenlijk het beste toewensen aan iemand. En we hebben gedacht vroeger, daar moeten de speciale mensen voor zijn, die daarvoor gewijd zijn, die dat speciaal kunnen doen, dat dat nog echter is. Misschien is dat wel goed voor het cachet, hè, enzovoort. Maar in feite kan iedereen, iedereen zegenen. Maar goed, ik wil dat doen als diaken, ik wil het doen als iemand die in de kerk staat, maar ook in de wereld staat. En uh, ik wil het op een andere manier doen, ik wil het eigenlijk nog een beetje improviseren, maar het, ik weet wel, bestem ik wel, dat ik jou wil het allerbeste toewensen, jou de zegen wil toewensen, daarmee ook Soundwave het allerbeste wil toewensen, vanuit de kracht van iemand die het woord zal brengen, en de muziek zal brengen. Dus je bent eigenlijk... Gezand, je bent eigenlijk kanaal van de grootste energie die in de kosmos kan bestaan. Sommigen noemen dat God, hè? maar je moet dat, ja, kiezen wat je ermee doet. Maar die energie waar het wij voorkomen kan je niet ontkennen. Die energie straalt door bij jou. Mijn zegenbeden voor jou is dat die energie ten volle kan doorstromen doorheen jou en door dit project. En dat je ook een soort vertegenwoordiger wordt van die schoonheid. En dat je de geestkracht... ...van datgene je zult uitstralen en in je werk zal leggen. En dat je in de werking van de geest al deze mensen die we hier zien... ...en al diegenen die we nog helemaal niet zien, maar die zullen langskomen... ...dat we die allemaal kunnen meepakken in dit wonderlijke verhaal... ...met, vanuit de technologie, techniek en vanuit een warm hart. Dus mijn zegen voor jou is met heel veel woorden uitgedrukt. Ze is voor jou, ik geef ze graag door. Dat komt van de bron boven, onder, noem maar op, links, rechts, overal... Allemaal voor jou. Amen. Ja. Dank, je, dank je wel. Ik heb hier eigenlijk je woorden voor. Het is wel ontroerend, vind ik. Ja, een... <laughs> dank je wel. Ja, ik kan er misschien ook wel gebruik van maken van dit moment. Uh, ook diegenen die ik nog niet heb gezien, dank je wel dat jullie zijn gekomen uh, en dat jullie mij willen steunen daarin. <laughs> In komt <die> komende pas. <laughs> Dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Want wat jij zegt, ik wil heel veel mensen helpen. En ja, hoe is het dan ook? Want er straks was er bijvoorbeeld iemand en die zegt, ja, ik, ik kan niet zo goed tegen prikkels en zo, ik wist al van die persoon. Dus vandaar dat die vroeger kwam eigenlijk, om, om een beetje de druk te, te vermijden. En ik zei dat het was oké, okay. alleen was dat eigenlijk een beetje misgekozen, omdat ik bezig was met het allemaal voor te bereiden. Dus dat was een dubbel. Aan de ene kant ja. is hij welkom natuurlijk en ik wil er tijd voor maken, iets te drinken geven. Ik heb gezegd: zet u, vertel eens, wil je vragen of zo. En ze hadden inderdaad wel vragen. Dus ik heb dan beantwoord. En achteraf vertelde Miki Mieke: ja, maar eigenlijk was dat misschien een moeilijk moment gekozen, omdat, omdat je bezig bent. En ze snapten het ook wel dat ik, dat ik wel de tijd wilde maken voor die persoon, dus ja daar, uh, inderdaad. Uh, en, en achteraf, want ik kwam juist van een ziekenhuis en had uh, een beetje slecht, ah, slecht nieuws. Uh, het gaat wel moeilijk de laatste dagen, zal ik het zo zeggen. Uh, en in één keer toen ze hoorden wat ik deed, want ja, ze had het al één keer gehoord, maar in de, in de rapte zo, en dan nog eens een duidelijke uitleg gekregen van mijzelf, dat ze zei van, amai, dat is, dat is eigenlijk wel knap, dat is heel mooi wat je doet. En ik ben, ik voel me veel beter en ik ben er heel blij van geworden. Uh, ik ga nu met een glimlach terug, terug, terug naar buiten en ik merkte dat die straalde in één keer, daar wangen bloosde. Dus dat, dat kwam echt binnen, dat dat geraakt. Want ze zag al veel mogelijkheden, zei ja, kom, kom binnenkort nog wel eens terug, en als dat mag, voor u uh, om iets op te nemen. Ik zei, natuurlijk, dat is de bedoeling. Daarvoor, daarvoor, daarvoor doe ik het allemaal. Dus ook aan jullie, en uh, ik hoop dat jullie er veel plezier aan mogen beleven, want het is vooral voor jullie dat ik dit doe, dat is niet alleen voor mezelf, uh, omdat ik jullie graag uh, krijg, kracht wil geven en, en wil steunen in hetgeen wat jullie doen. Uh, en dat jullie, als jullie iets te vertellen hebben, een fijn verhaal hebben, dat ik dat kan, niet maar kan, ja, kan opnemen en, en bekrachten aan jullie terug schenken, want eigenlijk is dat het enige, enige wat ik doe eigenlijk. Ik bundel jullie verhalen gewoon en ik voeg het uh, met, met andere geluidjes toe en dan, dan, dan stuur ik het terug naar jullie of de wereld in wat jullie er zelf mee willen doen. Dus um, dit is jullie cadeautje. Prachtig, dank is voor een lied. Ja, is goed. Ja. Okay. Zullen we nog een live lied doen? Zijn jullie, zijn jullie er nog? Jullie zijn er nog, hè. <laughs> Ik, ik stel het niet nooit voor, want het moet zichzelf presenteren. Scaring darkness away. I'm so in love with you, purge your soul. ships are down I'll be around with my undying death defying love for you And fear will hurt itself let yourself be beautiful sparkling like flowers and pearls and pretty girls love is like an energy Rushing rushing inside of me hey, hey. The power of love A force from above Cleaning my soul Flame on birth, With tongues of fire purge your soul Make love your goal. This time we go sublime Love is entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is your the only treasure. I'm so in love with you, purge so make love. A skyscraping door Fantastisch, Rob. Uh, Rob Song, With Power of Love van Frankie Goes to Hollywood. En trouwens, Rob, de vorige song, van wie was die eigenlijk? De vorige song was van Joni Mitchell. Ah. Uh, bo uh, from both, both sides now, geloof ik. Oké. Okay. Ja. Die kende ik nog niet. Nee. Dat is een klassieker. Dat is een klassieker. <laughs> maar ik heb hem ook laat ontdekt. Uh, nog niet zo lang zelfs. Ik dus ik, ik, uh, ik sympathiseer met jou. Ja, oké. Okay. <laughs> Het was al sinds een mooie song, vond ik. Ja. Uh, Miguel, welk is het volgende liedje dat we gaan spelen? Het uh, vol volgende nummer is uh, Riton, and Nightcrawlers, featuring Mufasa en Man, Een heel mondvol. <laughs> mondvol, ja. <laughs> Wil je dat de titel iets hogerder is. <laughs> Friday. Soundwave heeft ook een peter en een meter nodig. Wat wil dat zeggen? Dat beslis jij zelf. Jij mag jouw meter peterschap zelf invullen hoe jij het wilt. Laat me weten hoe jij dat ziet, zodat we dit op elkaar kunnen afstemmen. Ik heb hier bezoek bij mij. Goedenavond. Hallo Miguel. Ja? Een bent... oude bekende voor mij. Ja, ik denk ja, ja, ja inderdaad. Michael. Je bent een heel oude bekende voor mij. Uh, het laatste radioproject uh, dat ik in het uh, Nederlands ooit gedaan heb, was het uh, bekende Maxa Radio, waar <laughs> zelfs nog uh, grote talenten uit zijn verder gesloten. Ja, ja, jij bent daar één van, dus uh, ah, ja? mag je eens ben even ik... zeggen van, uh, hoe is het uh, met jou verder gegaan. Dus, uh, ah. uh, we gaan even terug naar 2009. Ah, ja, ja. En, uh, dat oh. was uh, de periode waarin dat jij kwam aanwaaien, daar op ki 6 Tien en, en uh, jij wou je mond niet open doen, en vooral techniek doen. Ja, dat, dat, is nog altijd, alhoewel, ik wou zeggen, dat is nog altijd zo geweest, maar daarom laat ik de mensen het verhaal doen. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ik zeg van, ja, let's tune in, hè. vertel jouw verhaal, ik neem het op. Dus ja. eigenlijk is er niet veel veranderd. Oké, okay, maar we gaan, we, gaan, we gaan het eens even over jou hebben. Dus 2009 heb je zo je eerste stappen in radio gezet. Je was uh, vooral de technicus van dienst, en, en mm. hoe is het daarna verder gegaan? Daarna, dus 2009, 2010 ah, in 2010 ben ik uh, niet ver Van de KIS 10 uh, rond gaan hangen ja. Bij Sintra ah, ja. uh, Dat was toen de opleiding Realisator Audioproductie Ze was toen nieuw op dat moment uh, Manu en Diederik, denk ik denk van Limmeringen, die waren daar. En Manu ja. is misschien een niet zo heel bekend persoon. Alleen als je de naam Ray for Souls uh, zegt, ja, ja. dan uh, hij is er een van die personen van. Ja. Uh, dat is wel iets bekender. Uh, Zij uh, ja, uh, waren daar de docenten, zo te zeggen. Dat was een jaartje. En daarna heb ik um, even uh, rondgehangen bij uh, Q. De mm -hmm. beach house, ja. ook dankzij Maxa eigenlijk, ja. kwamen ze bij het radiocentrum mensen zoeken van, ah, wie wil er zo backup techniek doen, hè? Ja. als het stilvalt in, in, in de beach house in Oostende dan staat er iemand klaar in Wilvoort om de knopjes te bedienen het ja, nieuw, ja. nieuw start <laughs> ook nog de, okay. het is inderdaad hier en daar een keer uh, wist gegaan, uh, voorgekomen dat ik zelf uh, een jingletje mocht uh, spelen en een liedje En dan, ah, okay. dan, dan merk je dus, van uh, je zag die jingle uh, je bent zo blij mm -hmm, dat je iets mm -hmm. kunt doen, een uh, knopje induwen, en dan had ik niet die, dat pijltje gezet dus het volgende nummer startte niet dus dat was zo, ah ja, oké, okay, nog een stilte want die, het volgende plaatje start niet okay, dus dan had ik het zelf ja, meegemaakt ja, zoals okay. het daar in Oostende mee nee, maar daarna, ja, bediende functies uh, contactcentrummedewerker Radio 1 had je toch ook nog ja, gedaan? Niet ja. Kwam, ja, ja, dat vond ik echt tot nu toe mijn hoogtepunt om het zo te zeggen dus op dit is ook al een hoogtepunt. Mm -hmm. uh, maar zo, voor, iemand voor iemand werken, eigenlijk, zal ik het zo zeggen. Uh, is dat toch wel mijn hoogtepunt, vind ik. Uh, bij de openbare omroep, inderdaad. Het TV ra uh, Radio die aan. Mm -hmm. uh, en ook voor uh, televisie heb ik ook uh, even gewerkt. Dus ik heb er 3,5 okay, jaar in Dus uh, beste luisteraar, het moment dat uh, Radio 1 uh, beter klonk. En uh, eindelijk eens uh, fatsoenlijk klonk. Wel, dat uh, was omdat Mick uh, wel toen achter de knoppen zat. Dank je wel. Ja, voilà. En TV ook, zei je? Ja, televisie ook uh, eindregie. Dus um, eigenlijk was dat zo die periode... Dat dat zo, ze... die, die beelden wisselen zo. Ja, ja? inderdaad. Eerst was dat het programma? Die ho de host, nee, de, de algemene. Dus ah, eerst ja. was dat uh, bijeen dan, toen nog bijeen. Ja. Uh, en uh, Canvas, zo die, die hosting, bijeen mm -hmm. waren dan nog zo die, die personen die de, ja. de programma's aankondigden. En toen hebben ze die gewisseld door pankarten ja. en, en, en beeldfragmenten, videobeelden. De noemen ze ja, dat. Ja, ja voilà. inderdaad. De hoofdzijgenzijgen ja. natuurlijk. Hè. De omroepers, inderdaad. Die zijn dan vervangen door, door beeldjes. Ja. En die mix daarvan. Hè. Dus de voice-over, de, de stemmen die je hoort aan de programma's aan elkaar kondigen. Mm -hmm. Die mix van de muziek en die beelden en die stem. Dat heb ik toen gedaan. En dan voor de rest ben je brave bankbedienden of zoiets geworden, zeker? Ja, ik uh, heb nog even een... Um uh, wat heb ik toen gedaan? Uh, ja, uh, onder andere, uh, orthopedagogie. Ja. heb ik gestudeerd de laatste vier jaren eigenlijk. En zo heb je ontdekt welke magie radio kan betekenen in de orthopedagogie. Ja, uh, ja en wie zou dat bedenken? Ik, ik, ik, het verbazen mezelf. Want ja, vorig jaar, uh, het was nog niet... Ik wil zeggen een jaar geleden, maar het was nog niet zo ver. Uh, mei, juni. Toen zat ik nog altijd met, de, met die vraag, hoe kan ik nu die twee verbinden? En in één keer was het en je daar. je hebt die verbonden. Leg ja. eens uit hoe dat zit. En het voorbeeld hangt achter jou, dus... Uh, wat, wat, vertel eens wat je ziet. Wat staat daarop? Ik heb mijn bril niet op. Ik zie oh. audiomotivatie. Ja, ja, ja juist. Ben je 18 plus en dan uh, audiomotivatie en ik doe mee. Voilà. Uh, ja. Vertel, nu mag ja. jij het zeggen. Ja, ja. En, kom, ik wil zeggen, ik er een lichtje op. Is het misschien duidelijker voor jou? Okay. Kijk, kijk, zit het. Ik zou die micro dichterbij moeten ja, ja, zetten. Ja, dus, ja, natuurlijk. Uh, ja. ja, ja, ja, okay. hippie, ja. Nee, het, het lukt me niet zonder bril vandaag. Nee, ik zal het gauw kort uh, schetsen. Ja. Dus inderdaad, 18 plus uh, personen die mogen bij mij langskomen wanneer of zo mogen anders ook langskomen. Uh, wanneer ze het een beetje moeilijker hebben, daar gaat mm -hmm. het eigenlijk over. Dus um, een obstakel of zorgen of problemen, vooral mentaal gezien. En ja. uh, dan komen ze naar bij mij en dan begeleid ik hen één een op één. Een. Eigenlijk zo'n soort coaching-therapie. Vandaar motivatie. Ik zet me er in, tussen de coaches en ja. tussen de uh, therapeuten. En dat is eigenlijk een gesprek zoals we nu aan het voeren zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar je zendt het dan niet uit, maar ik denk dat de essentie is dat die persoon dat misschien later opnieuw kan beluisteren. Ja, dus... Inderdaad, de sessie is dus één op één. En wat dat, wat dat ook is, welke rommel dat ook meedragen, neem ik dan op. En we kunnen daar geluidjes bij toevoegen, mm -hmm. muziekjes, wat ze maar willen. Of fragmenten van een, een programma of een film, whatever, eh, dat er opkomt. Of iemand anders, hè? een opname van iemand anders mag daar ook bij. Of ze nodigen die uit en die kan toegevoegd worden. Nu, zolang als de persoon maar versterkt. Dus na een bepaalde tijd, de regel, tussen aanhalingstekens, is zo drie tot zes maanden, dan gaat er gedragsverandering voortkomen. Hè? Mm -hmm. Dat is de bedoeling. Dus vanaf dat moment, drie maanden, zes maanden, tot een jaar later, als je dan terugluistert hoe dat die uh, problemen toen waren is normaal gezien de bedoeling, hè, als ze daar een beter uitkomen, hè, dat er een duidelijk verschil te merken is. Ja. En dan hebben ze inderdaad een herinnering, een soort van aandenken aan die dus moeilijke periode toen. Kan ik het vergelijken met een dagboek waar je naartoe teruggrijpt, da, da, da, om da, te da's... weten wat je in een bepaalde slechte periode hebt doorgemaakt? Ja, dat zou inderdaad ja. een, een, een voorbeeld kunnen zijn. Audio een dagboek, dagboek. Ja, ja, ja. ja, zo kun ja. je het noemen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is een voorbeeld, ja. oh, je moet het En anders. Soundwave gaat dezelfde richting uit. Hoe, hoe bedoel je ga je met Soundwave, welke richtingen ga je uitgaan? Ja, ik heb op dit moment zeven diensten die te maken hebben met geluid. Ja. En ja, één daarvan heb je, heb je juist besproken, mm -hmm. dat is dan die audiomotivatie. Yep. Een ander is, al, het is helemaal, ah, helemaal anders, ja, misschien wel, je wel, ja. Wel? Uh, ja, vind, ja, bijvoorbeeld, ja, een party, party radio, Ik kan ook radio, dat komt ja. weer op radio-stukje. Ja. En uh, als je zegt van, ik zoek werk, of ik ken iemand die werk zoekt, uh, alleen die cv's structuren, ik ben daar niet zo voor, hè. ik snap dat wel, Daar uren en een en nadenken, wat heb ik niet allemaal gedaan en dat opschrijven en zo en maar doorsturen. Nee, bij mij is het helemaal anders. Je komt langs en dan heb je een soort, zoals nu, een mm -hmm. soort van ontspannen gesprekje. Je doet een, bijvoorbeeld een monoloog, je stelt jezelf voor hè, bij een mogelijk toekomstige werkgever of je vraagt iemand om je te interviewen, zoals wij nu doen. En dan wordt dat weer opgespukt met, met verschillende geluidjes dat die persoon kenmerkt, hè, waar hij ja. van houdt. Om zo in de kijker, of in de picture te staan. Hè. Maar dan in audio-vorm, audio-cv. Oh, okay. Heel mooi. En zo kun je veilig gaan de mogelijkheden zijn op, merk ik al bijna eindloos acht diensten of zeven diensten zou je zeggen, hm, amai dat is toch wel wat en er gaan er volgens mij nog aankomen want als je bijvoorbeeld een buurvrouw van ons hier in de Melkvoetstraat die gaat binnenkort met vakantie ze komt terug, dan heeft die natuurlijk wilde verhalen bij ook dat kunnen we een soort van reisverslag opnemen hè met allemaal geluidjes van daar, of uh, wat hij ook uh, fijn vindt, of zo, aan, aan die vakantie. Uh, of, of mensen interviewen, of wat geluidjes van de zee of iets, of van de omgevingssfeer, uh, kan er allemaal in verwerkt worden. Enzovoort, enzovoort. Ja, Waar het hart blijven van gaan. Vol is, loopt de mond van, van over. Een uh, applaus voor Miguel. You, mij, dank je, dank je. Miguel, uh, ja. wie wil meedoen, of wie op jou een beroep wil doen, die kan terecht op de website. Ja, bijvoorbeeld letstunein.be uh, of mailen kan sinds kort eindelijk ook, mp, dus military Police, hè? de m van mama, de p van papa, dus ik heb ze al twee verwerkt, uh -huh. de mama en de papa uh, at letstunein.be oftewel, bellen, mag je natuurlijk ook een berichtje sturen hè, naar 0476 744 135. dat is nog altijd het nummer, en dan kom je bij mij uit. Prima doe zo voort Oké, okay, dankjewel. Bedankt Filip uh, om langs te komen. Die dacht hij heel goed. Mag altijd. Graag gedaan. based on sound.